Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De Nederlandse betaaldienst Adyen gaat binnen enkele weken naar de beurs. Het bedrijf is in twaalf jaar tijd gegroeid naar een miljardenomzet. Naar schatting is het bedrijf 5 tot 10 miljard euro waard. Adyen levert technologie voor het verwerken van betalingen aan webwinkels. Die zorgt ervoor dat het geld van consumenten terechtkomt bij de winkels. Grote internationale bedrijven zijn klant, waaronder eBay, Facebook en Netflix... Deutsche bank, de grootste bank van Duitsland, schrapt opnieuw duizenden banen. Hoeveel mensen zonder werk komen te zitten is onduidelijk, maar er zouden ongeveer 10.000 banen verdwijnen. Het gaat niet goed met Deutsche Bank. Het bedrijf leidt al drie jaar op rij verlies. In april werden ook al 10.000 banen geschrapt. Meer dan de helft van de basisscholen gebruikt een anti-pestprogramma, waarvan niet vaststaat dat het werkt.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 Jared Kushner, de schoonzoon en een van de belangrijkste adviseurs van president Trump, heeft na ruim een jaar zijn security clearance binnen. Die machtiging geeft hem toegang tot staatsgeheime informatie. Kushner werkte net als veel anderen met een tijdelijke machtiging. Nadat de regels in februari waren aangescherpt, verloor hij de toegang tot topgeheime informatie van inlichtingendiensten. Speciaal aanklager Maller onderzocht contacten tussen Kushner en een aantal Russen. Dat Kushner de machtiging nu heeft gekregen komt waarschijnlijk doordat Maller hem niet meer verdenkt. Het weer nog, de dag begint nagenoeg droog, de zon schijnt van tijd tot tijd. Het warmt op naar 23 tot 5. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 En het tweede ja. uur van uh, Goedemorgen Zandvoort is uh, begonnen. En we gaan het uh, hebben met een nieuw raadslid. Uh, nieuw, oud. Nieuw, nieuw oud. oud en nieuw en nieuw. We gaan beginnen bij het uh, begin van zijn carrière, maar dat wordt een heel lang verhaal. Daarna ja. praten wij uh, met Joop Berendsen. Ja. de formateur. Er is geformateerd, namen zijn bekend. En misschien ook wel een stukje van de portefeuille. Misschien uh, ligt ja, hij een tipje van de sluier op. Ja. En daarna aan het eind praten wij met Leontien Trijber van de Zandstroom. Uh, ja, die heeft een leuk initiatief. Daar over ze het over verbeteren van de ouderenzorg in Nederland. Ja, ja. Dus uh, dat is wel heel interessant. Uh. Toch? Nou, schaar, ik, ik vind Hans Drommel gelijk omhoog kijken En als we het over ouderenzorg hebben. Hans Drommel is <laughs> aangeschoven van de VVD. Goedemiddag. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen. Goedemorgen. dag Gerry. Hallo. Um, leuk je te zijn. Ja. ja uh, nou, je bent uh, vaker aanwezig geweest bij allerlei uh, activiteiten in, uh, in het politieke uh, op de radio bij ons. Ja. Um, er staat een nieuw raadslid, maar dan moet ik toch een heel eind terug. Je, je gaat nu weer opnieuw het raadsleven in. Um, maar voordat ik je voor ik vraag, nou, ik kan het ook gelijk, waarom ga jij nu nog de politiek? Nu nog? Ja, dat klinkt weer zo. Op jouw aan... leeftijd. Ja, ja, op mijn leeftijd. Dat heb niet ja, nee, dat nee is... maar dat impliceert het wel. Dat vind ik toch wel heel erg onaardig van je. Ben... Dat valt me nou weer zo zwaar tegen. Het was niet onaardig bedoeld. Nee, oké, okay, natuurlijk niet. Daarom durf ik het ook te zeggen. Uh, waarom nu weer de politiek? Ten eerste uh, vind ik met 70 niet oud. Dus ik denk dat je dan met 70 volop de politiek in gegaan hebt. Ik ga nog een paar keer 70 zeggen trouwens hoor. Is goed. Ja, precies. <laughs> Als je kijkt van hoeveel mensen boven de 67, dus boven de AOW-leeftijd, bezig zijn met allerlei activiteiten. Vrijwilligerswerk, noem maar op. Dan is denk ik ook je bemoeien met de politiek niet zo raar. Het is zelfs wel, wel nodig, lijkt mij. We worden allemaal ouder, hè? Dus of men wordt ouder, dus dan... Ja, maar het is niet zeggen dat je daarmee uitgerangeerd zou nee, moeten zijn of zou geld. moeten willen. Het is toch heerlijk om, om bezig te zijn en je met overal dingen te bemoeien bent. Het, het, is is toch het wel dat bemoeien. He? Ja, natuurlijk. Ik kijk wel erg schrijf ja, naar, naar heb... mij op het ogenblik, maar... <laughs> Laten we eens een heel eind teruggaan. Ja. Want uh, uh, sinds jaren en dag ben jij bij de partij, bij de VVD. Ja. Uh, wanneer ben je ongeveer begonnen? Oh, god joh. Ik zou het niet eens precies weten om eerlijk te zijn. Maar, maar uh, zeker, uh, zeg laten we, nemen we 2000. Dat is uh, een mooi getal. Vind je niet? Om echt actief ergens mee te moeien. Ja. Ja. Um, gelijk bij de VVD? Ja. Nee, ik ben ook, ik durf het haast niet te zeggen, maar ik denk tien jaar daarvoor nog even een achtermiddag lid geweest van de PvdA. Ah. Kort, een korte achtermiddag was dat? <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, doen... Uh, uh, in die tijd uh, 2000 en daarvoor uh, was de VVD of is de VVD nog steeds, de, heeft de naam, de Ondernemerspartij. Ja. Jij was ook ondernemer? Nee. Niet? Nee. Nou. Nee, nee, nee. Mijn zoon en mijn vrouw die uh, ja, zijn Ja, Het zit toch wel in de drommel staan, de ondernemers. Het, ja, ja. Het, ja. On het ondernemer zit het het in de naam, ja. ja. ja. Dus uh, 2000, ja. Uh, begonnen met uh, het, het meedoen met de politiek, ja. gelijk ja. naar het raadslidmaatschap. Nee, nee, nee. Eerst een, toch een tijd uh, vicevoorzitter geweest van de PvdA en daarna het raad van, het ja. van de VVD? Van de tuurlijk, ja. Omdat je PvdA zei, maar nee, nee, nee. dat was die achtermiddag. Nee, nee. Dat was echt ja, een achternamiddag. was dat. Uh, <laughs> met ooit is benaderd door... Uh, trok het jou, door... jou niet, die, die, die richting, de PvdA? PvdA? Nee, het trok me niet, nee. Nee, het bleek, bleek, bleek een verkeerde keuze zijn. Daar had niks kwaads over de PvdA verder hoor. Zeker in Zandvoort is het een, een zeer uh, goede partij. Ja. Met, met uh, echt te loven uh, beginselen. Ja, ja iedereen uh, heeft zijn keuze. Dus of je nou links of rechts... Maar uiteindelijk nou, ben jij... Uh... Ja, Maakt ook niks uit. Nee, maar ik, ik voel me ook wat meer uh, betrokken met het, uh, met het vrije beginsel. Het uh, persoonlijke verantwoordelijkheid. Het moet bij jou liggen. Het hmm. Descartes systeem. Uh, ja. Ja, maar het is soms... En... Ja, het, het, liberale. het liberale. Dus uh, daarna ben je vicevoorzitter geweest van uh, de partij Zandvoort. Ja. Later is er uh, gefuseerd met halen. Oh, dat loopt dat heel, nog. Dat is heel veel later gebeurd, ja. hè. We maar we... de, de, van dat vicevoorzitterschap ben jij ook gebleven? Ik vind nee, van vicevoorzitter werd ik dus uh, raadslid. Tweemaal. Daarna uh, werd ik, uh, werd ik uh, voorzitter zelfs van de afdeling uh, uh, Zandvoort. En in die periode kwam het naar voren toe via de, de, de VVD landelijk dat er een geheel nieuwe structuur gekozen moest worden. En dat de kleinere afdelingen uh, zouden moeten fuseren tot een wat grotere afdeling. Dat is eigenlijk het motto. En ook de Kamercentrales die, die daar boven hingen, die verdwenen. Uh, het werd dus echt een provincie en het werd een... Uh, ongeveer een provincie en de grotere afdelingen. Nou, in zo'n periode ga je ook zoeken natuurlijk van... ...waar zit nou de meeste kracht om je heen. En dat is uiteindelijk geworden met Haarlem. We hebben ook uit, uitdrukkelijk gezocht met Bloemendaal... ...en met Heemstede en met Haarlem samen. En daar was weinig uh, animo Is dat voor. Kennemerland of is dat gewoon, gewoon apart allemaal? Nee, dat zou dan nou Kennemerland worden natuurlijk. Okay. Hè? In, het ja, in het Groot? In het Groot, ja, ja. Ja, ja. Maar dat is niet gelukt? Nee. dat is niet gelukt. Maar... Ik denk wel dat de toekomst is dat het wel gaat lukken, want krachten bundelen is altijd veel beter dan kijken van uh, hoe sterk je zelf kan blijven zijn. En ik moet zeggen, uh, de VVD, Haarlem, zit heel veel jonge elan. Okay. En dat, dat, vooral het elan, dat is natuurlijk hmm. iets wat je als politiek, überhaupt denk ik, als vereniging moet omarmen. Ja. Wat, uh, Mooi. Wat, wat jong elan moet je dan hebben. Die, ja. uh, die samenwerking, hè, de, uh, je zegt dat de landelijke politiek dat graag wil. Nee, dwong. Dwong. Oh. Gaan men dan straks ook nog eisen dat uh, Bloemendaal uh, moet, moet gaan samenwerken met Heemsteden? Want dat blijft natuurlijk hele kleine, uh, je kleine moet, dingetjes. Je moet even terug. Hè. Uh, we zijn natuurlijk een, een, een ledenpartij, ook landelijk. Dus in een vereniging spreek je bepaalde procedures af. En als je dan ook landelijk vaststelt dat een afdeling moet voldoen aan een minimaal aantal leden. dan moet je daar ook verder denk ik, je verantwoordelijkheid in nemen. Mm -hmm. stellen dat je dat moet doen. En dat was toen 150 leden. Wij hebben gezocht naar meer leden. En dat is dan met het Hanemse. Toen kwamen we boven dus die, dat aantal, Ruim boven het aantal. En dat was ook de reden eigenlijk dat je Hanem zocht. Of misschien ook uh, Bloemendaal. Dus niet zozeer het dwingende ijzerstel van, van bovenaf. Als we wij hebben gezamenlijk besloten dat dat de route is. Ja. Dan zou de, de, de volgende route zijn dat Bloemendaal dat ook zou moeten gaan zoeken toch? Ja, dus kijk even iets... naar het, uh, het dwingende van bovenaf van de VVD. Ja, maar dat heb ik dus net proberen te ontzenen. Ja. Het is niet zozeer het dwingende van bovenaf is, als wel het dwingende van, van, van ons, ons allen. Hè? Ja. Uh, en nu vraag je van wat Halen met aan moet doen. Dat vraag je dus nu aan de hele verkeerde. Nou ja, uh, je ja, bent ik, ook voorzien ben... geweest van uh, de VVD Halen met het antwoord. Ja, dat klopt. Dus daar heb je het ook gedacht over. Maar ik zou het op, ook heel fijn dan? vinden ja. als het zo was. Want wij hebben gezamenlijk als VVD die dan in beide of in al die gemeentes goed vertegenwoordigd is... zou ja, het mooi zou zijn. zou ze ook een gezamenlijke mening kunnen poneren. Bundelen, de krachten bundelen. bundelen. Precies. Ja, ja. Dus ja, krachten. Ik, ik zou het ook ik zou er enthousiast over zijn. Dan dus schalen uh, of Heemstede en Bloemenaal zich ook maar wat, helemaal... Wat is, uh, maar het heen ja. en ander heeft wel geleid... dus het zoeken naar, naar, naar, naar fusie en naar, naar krachten zoeken... dat je een betere relatie hebt met Heemstede en met Bloemenaal. Ja. Want Heemstede en Bloemenaal zijn ook samen gegaan. Ja. Dus nu okay, heb je alweer twee groepen, ja. Ja. waardoor je ook veel kortere lijntjes hebt. En door, dat, uh, door die reorganisatieprocessen maak je ook wat los. Ja. En dat blijkt opeens ook dat je eigenlijk veel meer hebt wat elkaar bindt dan waar je verschillen in hebt. Ja. Dat, kom je dat is mooi. Ja. Nee, dat ik wist dat natuurlijk al. Maar het is zo goed als anderen dat ook realiseren. Nou, de bolwerkjes in de, in de politiek... Die, die waren natuurlijk de bolwerkjes. En als je nu zegt... van wij, wij hebben al een goed samenverband met Halem... we hebben een goed samenverband met Bloemendaal en uh, Eemsede... En, ja. en is dat natuurlijk alleen maar beter voor de totale politiek. Ja, nee, precies. Maar ook uh, niet alleen voor de totale politiek... maar ook voor die dingen te bereiken die je wil bereiken. Want... Uh, het is natuurlijk evident dat Haarlem en Zandvoort iets met elkaar hebben. Waar wij niet over alle dingen mee eens zijn, maar ik denk dus het aan het verkeersstromen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk van je hebt belang. elkaar nodig. Hè, dat je kan dan worden, ook ja. binnen Harlemse gemeenteraad ja. een stem kan laten horen die overeenkomt met onze stem. Ja. Even terug naar de twee periodes als raadslid. Ja. Um, wat is het hoogtepunt en wat was het dieptepunt uit die periode? Ik kan me geen dieptepunt herinneren. Het is. Uh... <lacht> Maar het is wel een hele open deur, ben zo het, ik zo'n vraag. Dat mag heel... open deuren. Nou, als ik toch even kijk, terugkijk van, van wat je hebt nou geleerd van die periodes. En als je kijkt van wat we nu allemaal willen. Dan is toch de, de ronde tafel die we toen eerst begonnen zijn. Misschien kan je je dan nog herinneren, Ben. We de normale commissie overleggen. En ook de ronde tafel vonden we ook een goed idee. Praten met uh, niet alleen de commissieleden, maar juist ook de vertegenwoordiging uit de bevolking. Ja. Nou, dat was niet altijd een succes. Maar we hebben daarmee wel wat losgemaakt. En het bleek ook soms wel een succes te zijn. En als je nu kijkt naar de nieuwe structuren. Dus dat we toch wat breder willen. Uh, coalitie mogen we die doen. Maar wat breder samenwerking binnen de politieke stromingen gaat kijken. En ook naar alle problemen die die liggen. Of de problemen, de kansen die komen. Dan is misschien zo rond de tafel iets. Wat weer een heel leuk om weer in te stellen. item om ja. in te pakken. Of... Um... Op de ronde tafel teruggekomen, uh, wat je nu heel veel ziet, en uh, dan noem ik bijvoorbeeld uh, over Strand, ja. uh, over Lij. Uh, er wordt een soort participatieproces opgetuigd in Zandvoort, dat, dat je voor elk onderwerp naar de blauwe tram kan en daar het een en ander kwijt kan. Is dat iets wat een ronde tafel uh, uh, gelijk is? Nou, dat zijn natuurlijk raakvlakken, maar ik denk juist de ronde tafel een stapje verder is. Dat je ook um, zo'n vrijheid-blijheid gesprek als in de blauwe tram, misschien wat meer zou kunnen structureren. En dan kom je bij die uh, ronde tafel terecht. En dat je ook uh, de vrijheid-blijheid, of het roepen van, van, uh, van je eigen grieven, dat dat eigenlijk onvoldoende is. Want het gaat ook over uitwisselen van, van, van verlangers. En dan mm. blijkt toch dat het gratis bier wat iedereen wil hebben, ook betaald moet worden. Ja. En daar moet ook over gesproken worden naar mijn smaak. Het is niet alleen maar halen, maar het is ook brengen. Ja, dat, uh, van twee kanten, het ja. verslag gelezen van ik kon er zelf niet heen uh, over het strand. Uh, ja. dat, uh, de meningen staan weer net als altijd tegenover elkaar. De een wil feesten, de ander wil geen feesten. Ja. En iemand zal daar een beslissing over moeten nemen. Maar dat blijf je houden, denk ik. En dan hou je dat ook niet in zo'n ronde tafel? Want dan spreek je in van uh, blah, blah, blah, we willen geen feesten meer na 12 uur. Iemand anders zegt ja, dat moeten we juist wel doen. Uiteindelijk neemt de politiek die beslissing. Ja, uiteindelijk neemt de politiek de beslissing. Dat is helemaal juist naar mijn gevoel. Maar het is ook zo dat juist die verschillen die je aan tafel probeert te halen, die verschillen van meningen, niet moet leiden tot in het beton gegoten standpunten. Mm. maar je moet daarin loskomen. En proberen, naar mijn gevoel, juist ook in zo'n gesprek met elkaar te zoeken wat elkaar nou niet verschilt, waarin je elkaar bindt. Ja. En ik eis toch van, van mij ook, en ook van degene die daar met mij in dat gezocht moet worden. Want het is natuurlijk zo dat je grote verschillen hebt. Mm -hmm. Maar ik denk dat we daar even niet over praten moeten. Maar kijken wanneer kunnen we elkaar nou vinden. En nou, dat blijkt ja. niet duidelijk aanwezig te zijn. De hoor. aanloop naar uh, het breed gedragen raadsprogramma die we ja. allemaal meegemaakt hebben. Ja. Koek en hij, iedereen wil wel wat. De VVD had wat voorbouwtjes. En dan sla ik ja. de krant open van, uh, van de week. En dan zie ik een blaadtrekkend verhaal. Twee pagina's groot. Over wat de VVD beloofd heeft en niet gedaan heeft. Ik denk, nou, hier gaat er wat mee beginnen, maar je komt, je, je komt er nu pas mee. Nee, nee, nee, nee, nee. we zouden Hallo. gewoon uh, een, een nieuw raadslid ja, ja. gaan we eerst introduceren. En dan leggen we hem toch een, de vraag voor uh, over deze uh, advertentie. Uh, het is natuurlijk zo dat de VVD be beloofd heeft in zijn, uh, in zijn krant, in zijn campagne. Zandvoort moet zelfstandig blijven, liefst ambtenaar terug. En daar wordt nu uh, redelijk uh, op gereageerd in, uh, in de brief van Kaspel. En wat vind je ervan? Ja, dat is het. Ik zit, wat blijft die vraag nou? Nou, die had ik al gesteld, maar ik denk zo nog even, nee. even duidelijker. Wat vind je? Um, uh, de VVD wordt redelijk aangehaald in deze brief. Um, ben, het spijt me, maar ik heb hem niet helemaal gelezen. Nou, dat spijt me eigenlijk helemaal niet. Ik, ik, ben, be, ik ben begonnen en ik, ik, ben verder je de gestopt. Krant, ik ben verder de krant gaan lezen. Ik vond het wel goed eigenlijk. Ik vond het zo'n stukje azijn dat ik dacht van nou, ik, ik wens u toch heel veel... Uh, Succes. En laten we er eerst maar even kijken hoe straks de formateur Juist. zijn uh, programma neerlegt. En ik heb daar al zijn vertrouwen in. soort de wijze hoe hij het oppakt. En ook hoe ons, jij ja, noemde het voorbehoudjes. Maar ik vind het toch een duidelijk statement dat wij erin gezet hebben. Dat zijn geen voorbehoudjes. En het bagatelliseren en het, ook, uh, het klein maken van dingen waar wij ons groot in gemaakt hebben. Vind ik meer tegenvallen dan... Uh, en eigenlijk is dat een beetje jammer om daarop in te gaan. En ik denk ook dat Frits van Kasper, want daar duidt je op, veel, veel intelligenter is. Dus hij moet, daar, hij moet daar echt een andere beweegreden mee hebben dan die hier lijkt te poneren. Het valt mij zo als ik dit lees. Nou, ik zeg al, ik ben begonnen en ik ben gestopt. Okay. Ik denk dat je uh, niet de eerste zandvoerder bent die dat doet. Het is een heel groot stuk en je moet echt uh, ervoor gaan je zitten moet om, het, gaan om gaan. het eruit te halen. Er worden ook namen genoemd, de wethouders, de burgemeester en van alles. Ja. Um, ja, je hebt het niet gelezen, dus ik kan ook niet vragen of je dat sneert verder. Maar. Nou, weet je, het sneeren op zich, je noemt dat sneert verder. Het sneeren op zich, dat, dat moet überhaupt een beetje vermeden worden. Nee, niet een beetje, dat moet vermeden worden. En wanneer je op uit bent om te sneren, dat heb ik dus de afgelopen jaren ook wel maken, maken mee, mogen we meemaken. dan betekent het eigenlijk dat je tekortschieten in argumenten. En juist het, het argumenteren, het, een goed debat. Het mag je dit eigenlijk zomaar doen? Mag je zo'n openbaar gewoon zo'n. Hij heeft het toch gedaan? Het nee, er nee, maar mag het? Mag ja, het? Voor mij mag het. Het gaat niet goed. Als je, als je een, een advertentie wil zetten, dan mag dat. Ja, nee, maar niet alleen dat. Ik vind in Nederland gelukkig mag je ook Vrijheid zeggen wat, wat je op je hart hebt. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat <totst> tot hij dat echt met alle goede bedoelingen vanuit zijn visie euh, doet. Prima. Okay. Um, dat was een stukje over de brief. 8 of 5 juni... 8 juni worden de nieuwe uh, wethouders geïnstalleerd. Of de 5, 5 juni. wordt het feestelijke bijeenkomst. Jullie uh, wethouder wordt mevrouw Ellen Verweij. Ja. Leuk. Heb je daar hoge Leuk. verwachtingen van? Ja, natuurlijk. Hele hoge verwachtingen. Ja, het is niet alleen een hele charmante vrouw, maar het is ook een hele deskundige vrouw. En als je dat toch samenbrengt, Gerry. Met een vrouw? Ja, ja. natuurlijk, dat is dat toch heerlijk. Ja, dat is toch en als mooi. ik naar die andere drie kerels kijk, dan is het toch heerlijk dat wij daar, daar een charmante een, een vrouw met kennis van zaken tegenover zetten. En dan moet er samen een heel mooi team worden. Ja. En uiteindelijk gaat het daar om voor Zandvoort. Ja, het het, het, dat gaat, het gaat er natuurlijk om, en uh, dat onderschrijven je zelf al, dat uh, het raadsbreed programma uh, door iedereen wordt gedragen, dat want dat hebben we ja. gezien op één partij na. Um, jullie zien daar met z'n allen uh, grote kansen om een aantal projecten die uh, nu al lopende zijn goed uit te gaan voeren. Wij hebben wat voorbehouden en die hebben we dan ook in, duidelijk gesteld. Uh, maar die zijn ook allemaal ingeschreven, toch? In het, uh, ja, precies. Ja, ja. ja, dat is ook niet geamandeerd. Dus dat is gewoon uh, helemaal aangenomen. Uh, er werd wel eventjes een opmerking gedaan door het GBZ... van uh, of de voorbehouden nou werkelijk zijn of niet. Ik heb erop gereageerd. Uh, wanneer er niet geamandeerd is dus op een raadsbesluit... dan is dat het raadsbesluit, lijkt mij, compleet zoals het daar ligt. En ons voorbehoud, uh, voorbehouden, die, die, die zijn evident... En, uh, en het is ook zo dat die omarmd zijn door alle anderen. Heerlijk toch? Ja. Dus we ja. zien ja. uit mooi, naar mooi. een ja. constructieve periode. Ja. Wij hopen dat het een zeer constructieve periode wordt en dat er goede ja. dingen in Zandvoort gedaan worden. En uh, dat zie ik nu ook in de Raad. De wil is er. Absoluut. Dus ja. laten we hopen dat het allemaal goed komt. Als drommel bedankt voor het interview. Dank u wel. Jullie ook hartelijk dank. Dank u wel. De klus is geklaard, dat las ik, ja, dat klopt. met een brede glimlach. We hebben je al eens gevraagd of je zelf wethouder wilde worden, toen heb je gezegd, uh, liefst niet. Want uh, ik werk niet meer eigenlijk, behalve op de belbus en nog meer uh, vrijwillige dingen. Uh, maar daarin uh, in één adem riep je ook, uh, als ik mijn verantwoording moet nemen, zal ik die ook nemen. Nou, ben je natuurlijk als grootste partij... Uh, uh, Zeer betrokken bij het uh, informateren, uh, het formeren, uh, want je krijgt de opdracht. Je bent er nu uit, je bent zelf ook wethouder uh, geworden. Nou, ik ben het nog niet. Uh, dat nou, dat hangt nog van de raad nog? af. Uh, de benoeming de vorige... vindt officieel plaats voor 5 juni, dus laten we daar nog even op wachten. De vorige uh, keer zei uh, uh, ik ga niks vertellen, want uh, er moet nog een integriteitsonderzoek komen. En nu haal je weer een voorbehoud. Uh, Hij is uur. heel voorzichtig. Hè? Ik ben altijd zeer benieuwd naar uh, de stemming. Want bij de vier jaar geleden zag ik ook een aantal onthoudingen of tegenstemmen. En ja, nu is er een raadsbreed programma, dus ik verwacht eigenlijk niet veel tegenstemmen tegen de nieuwe wethouders. Nou ja, dat, daar kan ik niet op voor uitlopen. natuurlijk. Nee. Ik, ik hoop, laten we zo zeggen, van als ik kijk naar de hele rit hier naartoe natuurlijk. Van als we praten over zeg maar, dat wij als OPZ het initiatief hebben genomen om te komen tot een raadsbreed programma. Um, als ik kijk waarin uh, in de hele goede sfeer dat alle gesprekken zich hebben, plaats, uh, hebben plaatsgevonden... en ook zeg maar, de wijze waarop de coalitie tot stand is gekomen, heb ik daar wel veel vertrouwen in. En ja, er zullen misschien uh, ongetwijfeld partijen zijn die uh, wellicht wat teleurgesteld zijn... Uh, dat ze uh, geen wethouder hebben kunnen leveren. Uh, maar dat, dat, dat weet ik niet. Dat zullen zou je, we straks je met wethouders verder moeten gaan? Nou ja, Dat, dat is veel. sowieso. Uh, he, van, we hebben gekozen voor zeg maar, een brede opzet. Dat was ook de voorkeur van de meeste partijen. Uh, dat doet ook recht denk ik aan uh, het brede raadsprogramma. Uh, dus wat dat betreft denk ik dat er niet zoveel weerstand zou moeten zijn. Maar uh, laat ik, ik bepaal niet van wat een andere partij vindt. Nee. En ik bepaal ook niet van hoe een andere partij straks stemt. Nou, ik las de opmerking van de PvdA, dat uh, uh, ze toch, nou niet wat moeite, maar toch kijken naar een uh, centrum. De PvdA was... Ik zou zeggen... Zakenkomen. Nou, dat is... Dat vind ik gewoon het allerbelangrijkste. En ja... Um, en, uh, ja. Daar zijn, dus natuurlijk zijn er mensen teleurgesteld. Die hadden misschien ook mee kunnen doen. Maar je kunt je afvragen natuurlijk of um, als je kijkt naar de verkiezingsuitslag. Of als je dan een kabinet of een college had gekozen wat meer over links had. Of dat dan recht had gedaan aan de verkiezingsuitslag. Ja. Want als je natuurlijk toch een beetje kijkt naar de kiezers. Is er meer gestemd naar ja, rechts toe nou, als naar links nee toe. Dat is waar. Dat is waar ja. um, de namen van de wethouders. De namen van de wethouders, die zongen al rond, maar de vorige week hebben ik ja, gezegd dat ja, ja, ik ga, ja, dat ja, ja, we ik ga ja, maar, ze nog niet vertellen. Ik ga ze nog niet vertellen, want uh, ik vind wel dat, uh, dat we er even af moeten wachten. dat rapport nou ja, dat, dat is, daar hadden wij ook vorige week respect uh, ja. voor, uh, hoewel uh, de, de namen die je nu gaat noemen uh, toen well. ook al uh, komt. <laughs> ja, ja. Die waren toen ook al uh, niet. Of liever zeg, die zongen al rond. Nou, uh, de twee zettende wethouders Gerard Kuipers en Gertjan Blauw. Namens, uh, ja, ik wil eigenlijk geen partijen noemen, want we zitten er voor heel raad, maar... Uh, in de is in de vier. Dat was een beetje het idee, hè? Uh, ja, ja. nu komen de mensen uit de partijen en bij de andere opties zouden dat de mensen voor buiten kunnen zijn. Ja, maar we hebben ook... Maar dat ging eh, jullie al een stap te ver. Nou ja, kijk, dan moet je dat van tevoren heel duidelijk afspreken. Ja. Eh, we hebben volgens mij gebouwd aan vertrouwen. Eh, aan goede samenwerking. En stel je nou voor, en dat heb ik ook tegen, eh, tegen eh, GBZ gezegd... Van, stel je nou voor dat Gert-Jan Bluis en Gerard Kuipers gaan solliciteren. Eh, maar eh, hoe, ga je dan, hoe ga je dan ermee om? Wie beoordeelt dan wat? Eh, je moet al eerst al beginnen met een profielschets te maken. Nou, dat hebben we niet gedaan. Op de eh, van de commissie? Je, je moet dan nog ...optuigen ja. van wie gaan dat dan beoordelen... ...zijn dat dan de fractievoorzitters... Nou, ...en stel je ervoor dat dan uh, zich graag voor gaat doen... ...dat uh, een van de twee of allebei... Uh, ...niet gekozen worden... ...nou dan hebben we meteen al weer een ja. nou, dus, ja, ...en een, dus een heleboel weerstand... ...dus ik vind het prima... ...maar dan moet je dat van tevoren... ...en misschien dat het best goed is om zeg maar zo over drie jaar... ...als we praten over de voorbereiding voor de verkiezingen van 2022... ...dat we dan met elkaar zeggen van... Uh, ...hoe werkt dit nu, heeft het gewerkt... ...want uh, dat hebben we ook met elkaar... ...of datgene van wat het college verwacht en wat de raad verwacht of dat eruit komt. En dat evalueren gaat dan uh, uh, naar twee kanten toe, hè? de raad en, en, de, en het college. En dat gaat dan, hoe, hoe doen wij het raadsprogramma? Hoe voeren we het raadsprogramma uit? Maar we hebben ook gesproken over een soort van vernieuwing. Hè? Van, nu is het vaak zo dat onderwerpen al redelijk afgekaderd in een commissievergadering komen. En dan kan er best over gediscussieerd worden. Maar in principe is dat het voorstel. En dan kunnen we alleen met amendementen en met moties kunnen we er nog wat in veranderen. En we, hebben, en we hebben dat eigenlijk vorige week al gedaan rond het economische plan. Hè? Mm -hmm. Waarvan we gezegd hebben eigenlijk van... Um, Ik kan er wel iets over zeggen, ja, want de portefeuilleverdeling, uh, het is zover, van, we zijn er als wethouders, als potentiële wethouders, zijn we eruit. Uh, het is wel zo dat de burgemeester was deze week op vakantie, dus die heeft inmiddels wel de informatie van mij gekregen, maar we heeft, Die heeft dat heeft gekregen heeft, zo, Nou, die heeft natuurlijk ook uh, volgens de wet heeft hij een aantal uh, vaste taken, Vast dus, uh, ja, ja. maar dat is uh, niet zo moeilijk. We hebben wel gezegd van dingen die... Uh, waarover politieke verantwoording afgelegd moet worden in de raad. Dat is, hoort eigenlijk niet bij een burgemeester thuis. Hè. Dat hoort bij, bij een politiek uh, dier, zeg maar, thuis. Uh, we hebben ook nog even gekeken van, uh, of uh, het is ook... Um dus We hebben het afgegeven aan de gemeentesecretaris en gezegd... van kijk ook nog eens even of ambtelijk alles eh, bij elkaar past. Hè? Want als er, zeg maar, eh, als er eh, overloppende taken zijn door twee wethouders... en je hebt een ja. ambtelijke afdeling die dan daardoor eh, wat in de waar komt... van bij wie moet ik nou waarvoor zijn... dat dat nog even ambtelijk gewoon getoetst wordt om te kijken. Nou, de grote lijn is dat zeg maar eh, Bluis blijft financiën doen... en eh, het grootste gedeelte van het sociale domein... Um, toerisme en economie blijft bij uh, Gerard uh, Kuipers in hoofdlijnen. Uh, Ellen gaat uh, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening doen. En ik doe verkeer, vervoer en een stukje het sociaal domein. Dat zijn de hoofdlijnen. De, dat zijn de hoofdlijnen. De, de, de grote lijst is te bekijken op uh, gemeentezandvoort.nl En daar haal je alles. Nou, dat, dat, als als we, dat zien. het is zo dat ze maar uh, normaal geloof ik dat het uh, zo is dat in de eerste maar constitutionerende vergadering van het nieuwe college wordt er definitief vastgesteld en ik neem aan dat het dan ook gewoon gespudiceerd wordt, wordt. Ja, ja, ja. ja, ja. oké okay. um, het eerste uh, raadsprogramma wat er lag, het voorstel, dat heette Zandvoort moet Zandvoort blijven. Zandvoort zelfstandig. Ja, nou, maar nou, dat, dat is nog steeds zo hoor. Nou, daar wil ik toch nee, bij. Of well, die zie ik nu niet meer staan. Nee, maar staat in het raadsprogramma staat het nog steeds duidelijk vermeld dat uh, dat, dat uh, uh, zo is. En dat hebben uh, eigenlijk ook alle partijen hebben dat onderschreven. Van dat, dat, uh, dat dat als uitgangspunt zo moet blijven. Uh, we hebben um, nadrukkelijk nog een keer ook in de taakverdeling en de staat ook in het raadsprogramma aandacht uh, gevraagd en, en, en er ook op punten opgezet op, gezet op zeg maar, ambtelijke samenwerking. Hè. Er is een, een wethouder politiek verantwoordelijk, uh, dat is Ellen. Um, en um, ik ben daar op secundus. Mm. En we praten ook over kwaliteit van dienstverlening. Waar best op dit moment nog wel wat kritiek op is. En wat ook drastisch verbeterd moet worden. Ook in mijn ogen. En ik denk dat het huidige college daar ook wel inmiddels tot, uh, tot die conclusie is gekomen. Uh, en kwaliteit van dienstverlening ga ik doen. Uh, met LNA secundus. Dus op die manier is er denk ik voldoende Goed, dichter, gezekerd. Uh, dat daar ja. voldoende aandacht voor is. En we ja. hebben natuurlijk heel duidelijk afspraken gemaakt. Dat over twee jaar gaan we evalueren. Uh, over binnen dit, uh, deze raadsperiode gaan we ook nog kijken van gaan we continueren. Hè? Uh, over vijf jaar, vijf jaar, het contract loopt uh, vijf jaar. En ja. uh, binnen deze collegeperiode gaan we nog kijken van uh, gaan we continueren of uh, zijn er goede redenen om het contract uh, te beëindigen. Er nou zijn er natuurlijk uh, uh, mensen die hebben op een politieke partij gestemd omdat die riep, uh, wij willen ambtenaar terug, uh, Sander blijft zelfstandig. Um, er zijn twee verschillende dingen he, die je nu zegt. Ja, ja, ja. Uh, ambtenaar terug wil niet zeggen dat... Ik, uh, als je zelfstandig bent, kan je zelfstandig zijn met je ambtenaar in, in, in halen. Dat is duidelijk. Ja. Maar er is door een aantal partijen geroepen van... Wij willen die ambtenaar terug. Um, nou zie ik een stuk uh, in, in de Franse kant staan. En uh, man en paard, uh, Ankie, of de, de gemeentesecretaris wordt genoemd. Die heeft geen functie. Uh. De, de, de, de regisseur... Uh... Meneer Meijer heeft een toneelstuk opgevoerd, OPZ wordt aangehaald, VVD wordt aangehaald. Wat vind je daarvan? Nou, ik wil daar niet zoveel vooral, woorden over vuil maken. Kijk, iedereen mag schrijven wat nou, hij ik wil. ik denk dat een wethouder er toch wel een oordeel over moet hebben. Ja, ik heb daar ook wel een oordeel over. Alleen, kijk, iedereen mag schrijven wat hij wil. Uh, wat bedenkelijk wordt als er dingen genoemd worden die niet juist zijn. Um, en die staan heel duidelijk in het, uh, in het rapport. Uh, daarnaast vind ik gewoon, ik vind het niet netjes als je zeg maar, uh, namen van ambtenaren noemt. Hè, en, uh, de gemeentesecretaris is genoemd, de g is genoemd. Ik vind dat dat gewoon niet kan. Hè, van de politiek is verantwoordelijk en een ambtenaar kan ze het niet verdedigen. Dus ik vind dat uitermate incorrect. Um, maar ook als je kijkt naar de rol van uh, die diverse mensen worden toebedeeld... ...dat is gewoon niet juist. Ja, het initiatief om zeg maar, deze koers te varen, die komt bij OPZ vandaan. Ja, wij hebben, uh, en ik heb, en dat zal ik heel eerlijk vertellen, ik heb op voorhand... ...toen wist ik helemaal nog geen verkiezingsuitslag, heb ik een keer... ...en dat ging toen naar aanleiding van, uh, van de afronding van het rapport over de Watertoren... ...heb ik met meneer Van Dam gesproken en gezegd van... Eh, als oud-gemeente-secretaris doe je ook wel eens van dit soort klussen. Gewoon ja. omdat ik juist niet wilde dat er weer een formateur of een informateur kwam die hier politiek gebonden was en dat je van tevoren al allerlei eh, zeg maar, politieke verdachtmakingen ja. of verwijten krijgt. Dus dat wilde ik niet. Wij kwamen als grootste partij kwamen uit de bus. Eh, voor een, hele, een heleboel mensen een verrassing. Ook een beetje voor mij, zeg ik heel eerlijk. Ja. En wij hebben gewoon eh, dat spel op deze manier gespeeld. En ik denk dat iedereen daar ook heel erg happy mee was. En ik vind het een beetje jammer dat Kijk, meneer Van Casper kom ik regelmatig tegen op zijn fietsje. Hij heeft nooit iets aan mij gevraagd. Als hij mij een keer benaderd had of gebeld had en gevraagd had van, van Joop, vertel mij nou eens van hoe, het, hoe die vork in de steel zit. Dan had ik, hem, had ik hem daar een antwoord op kunnen geven. Eh, onze benadering was van, laten we gaan werken aan een goede sfeer. Laten we gaan werken aan vertrouwen. En daarin kan iedereen zijn zegje doen. En het leuke is, ik heb vanmorgen heb ik in, in, de, in de Telegraaf open... Mag ik dat nog even? Ja, eh, oversloeg. Er stond een artikeltje in over, van meneer Wiegel. Die is betrokken geweest bij de formatie van de gemeenteraad in, in Den Haag. Mm -hmm. En meneer Wiegel die schrijft van... Ik ben eind maart, begin april verkennen geweest in Den Haag. In een openbare bijeenkomst met alle fractievoorzitters zei ik op 28 maart in de raadzaal. Mijn werk kan en moet leiden tot een echte en bewust gewilde samenwerking. We moeten kiezen voor een afspiegelingscollege. En in ieder geval dienen alle partijen die de grootste in deze nieuwe raad zijn, naar mijn gevoel, in de nieuwe college van BMW plaats te nemen. Dat zijn groep de MOS, de VVD, D66. Zo is het ook gegaan. Een kleurrijke coalitie de vier groepen leveren in de wethouders, de ene is groter dan de ander, de ene partij is groter dan de andere. ander. zei ik in mijn bedoog voor de fractievoorzitters, het gaat om samenwerking, elkaar wat gunnen en onderling vertrouwen. En dat is nou precies wat wij willen. Ja. En dat was ja, ook, ik had het niet beter kunnen zeggen. Ik wil niet in de schaduw staan van meneer Wiegel. Begrijp me wat dat betreft. Maar dit is wel de keer ja, waar, waar het in principe om gaat. Ja, en, en niet, niet het, uh, het verhaal ja. van, uh, van de krant. Nee. Nou ja, ik, is... vind het, ik, vind het, ik vind het jammer. Ik vind het ook zonde van het geld. Om daar zeg maar... Ik had liever gezien dat meneer Van Kaspel naar mij toegekomen was. En gevraagd had van Joop, vertel eens even hoe het zit. Dan had hij dit artikel waarschijnlijk niet geschreven. En ik hoop van harte dat ook meneer Van Kaspel dit artikel van meneer Wiegel nog eens leest. En denkt, verrek, in Zandvoort hebben ze het toch goed gedaan. Korte vraag, gaat de OPZ op reageren op de brief? Nee, wij gaan daar verder niet. Wat mij betreft gaan we daar verder niet okay. op reageren. Nee. Op 5 juni worden jullie uh, beëindigd. Feestelijke dag. iedereen. Ja, no, tuurlijk, ja. tuurlijk, tuurlijk. Ah, ik zie daar al een partijgenoot tuurlijk. een drinkend uh, gebaar maken. Tuurlijk. Um, ja. Joop, een eind van een uh, drukke periode. Ja. Nu, ja. Ik ga niet zeggen dat ik het nu rustig krijg, want ik krijg het waarschijnlijk dus nog drukker. Uh, ik wens je heel veel succes en plezier in, uh, in je wethouderscarrière. We spreken ja. elkaar zeker nog. Uh, Die zal regelmatig aan, uh, langskomen, denk ik. <laughs> wat aan de hand is. En, uh, ja, bedankt voor de uitleg Dankjewel. de afgelopen weken. Graag gedaan. Dank je wel. We hebben over de minister, ja, daar moet je over vertellen. Ja. De politiek afgesloten en we gaan door met uh, zandstroom. Ik hoor dat de wethouder regelmatig bij jullie aankomt. <laughs> het schijnt. Ja. De aankomende wethouder. De aankomende wethouder. <laughs> de aankomende wethouder. Ja, hij komt, mensen, ja, brengen. Ja, hij komt ja, mensen brengen. brengen. Ja, hij ja, komt de, de mensen brengen. brengen. Nou, hij ja, mag ook mag ook wel maar dat was niet Absoluut, ja. heel goed. Altijd welkom. Goedemorgen, Leontien. Goedemorgen. Zijn we zijn al begonnen. Ik hoor mezelf. Ja, jij hoef jezelf ook niet te horen. Goedemorgen. maar Wat fijn dat ik weer mag komen bij jullie. Leontien, je ja. bent hier om een, um, een, een actie aan te kondigen. Mm -hmm. ja, over klopt. hoe kunnen wij in Nederland de, de ouderenzorg uh, verbeteren. Ja, nee, klopt helemaal. He? En uh, echt heel fijn dat ik daarover mag vertellen. Ja. <coughs> Misschien hebben jullie het gezien. Er was op de tv een serie De Leeuwenhoek. Op donderdagavond met Adelheid Rozen en Hugo Borst. Ja. En de laatste keer uh, schoof daar ook aan onze minister. Minister Hugo de Jonge. Die man ja. met die leuke kleurrijke schoenen. kekke schoenen. schoenen? Ja, schoenen. Ja van zorg en welzijn. Ja. En eigenlijk naar aanleiding daarvan heb ik een oproep gedaan in mijn team van Zandstroom, maar ook mensen daaromheen. En ik denk dat ik dat het handigste even kan voorlezen. Ja, ga je Doe maar. Aan. De minister staat voor de immense taak hoe de ouderenzorg in Nederland te verbeteren en wat is de oplossing voor het enorme personeelstekort? Wat mist er in de huidige ouderenzorg? Hoe maak je de ouderenzorg aantrekkelijker voor jonge mensen en hoe hou je ze vast? Hoe blijf je boeien en binden? Het gaat allemaal over de verpleeghuiszorg, maar wij, de ontmoetingscentra, de inloophuizen, de thuiszorg, zijn het belangrijke en vaak vergeten voorland. Door onze liefdevolle werk in samen met de thuiszorg zorg, mantelzorg, ondersteuning, werken we er gezamenlijk aan dat broze mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En dat zou er eigenlijk veel vaker over moeten gaan in de politiek, media, nieuws, literatuur, films, op tv enzovoort. Dus mijn vraag is, in het belang van alle huidige en toekomstige kwetsbare mensen met een ernstig haperend brein, schrijf een brief aan minister De Jonge. Met al onze input en opgedane ervaring en praktische wijsheid van de afgelopen vijf jaar. Want we zijn inmiddels vijf jaar bezig in Zandstroom. Wil ik hem zo spoedig mogelijk een Zandstroompakket sturen. En dan met als doel om hen te inspireren een werkbezoek te plannen bij Zandstroom in Zandvoort. En hem kennis te laten maken met de nieuwe beweging Durf en Plezier. Het goede doen voor mensen met een haperend brein en hun familie. Nou, dat is een hele mooie Het is een hele mond vol. Ja, ja, een hele mooie groep ook. Ja, en ja. ik heb ook echt prachtige bijdragen is binnengekrijgen. Heel divers. Aan wie heb je dat gestuurd, nou Ja, Ik heb het in eerste instantie gestuurd aan een totale zandstroomteam. Dus dat zijn vaste medewerkers en ook heel veel vrijwilligers. Ja. Maar ook mensen in de omgeving. Aan familieleden. Stagiaires. Um, nou. Ik kan daar een klein stukje uit voorlezen bijvoorbeeld. Nou, ik, uh, Vind je ik dat hier, wat? Of? Ja, nee, ja, je hebt al, je hebt al een bijdrage voor ik, ik, je <laughs> neus. Ik, ik zit ja? hier uh, de brief te ja. lezen aan de minister. Ja. Uh, is dit uh, jouw brief? Nee, dit is, dit, is, dit is toevallig een brief van een vriendin en ook fan van Zandstroom. Die heeft dit geschreven. Ja, en dit zit in een prachtige uh, ja, die heeft het gemaakt. kaart ja. met allerlei mensen die uh, bij jullie op visite komen. Ja. En, uh, lachende mensen. Ja, lachende mensen Altijd en, lachende en de, mensen. Dag, ja. de dag bij jullie doorbrengen. Is het de bedoeling dat iedereen zo'n kaart naar de minister stuurt? Nou, dat zou helemaal mooi zijn als hij helemaal bedolven wordt. Maar ik heb nu veertien bijdragers binnen. Dus dat vind ik al heel behaald. Dus aanstaande ja. dinsdag gaat de envelop de deur uit. Zijn, maar als dat, er brieven? Mensen zijn, zijn dat brieven? Ja, dat of, zijn allerlei. Dat zijn e-mails en brieven. Oh, ja, ja. Uh, ja. En iedereen heeft er eigenlijk op zijn eigen manier vorm aan gegeven. En ja. deze Marloes die heeft gedacht van... Hé, hey, ik ben een keer op zoek geweest. Ik heb mooie foto's gemaakt. Dus ik maak een hele ja, mooie, tot he, de verbeelding sprekende zandstroomkaart. Ja. Maar wat je dus eigenlijk zou ja. willen, uh, als ik het even naar kijk ik toch een heel veel mensen nog willen reageren. Uh, van... Ja, dat ja. zou mooi zijn. En misschien kan ik dan toch nog wel een soort ja, ja. hint geven, want ik zeg dan in mijn, mijn oproep... Hè... Um, tijdens de uitzending waar ik het net over had, ja. de Leeuwenhoek, gaat het over liefdevolle zorg, het grote personeelstekort en de financiën. Maar het gaat, het gaat niet over waar wij eigenlijk als zandstromers voor staan, voor een speciale benadering, hè? en die noemen wij dan durf en plezier. Het gaat dus niet over losse, enthousiaste, speelse, muzikale, dansende, improviserende, kunstzinnige, positieve, zingende, tuinerende, ik ga nog even verder, hè. zintuigen en nee, Zo rijk is die zorg. Maar ja, daar gaat het ja, ja. nooit nee, over. Nee, nee, Verrijkende God. op sociale interactie. Op relatie. En op talentgerichte warm bad. Ik noem het dan in dit geval de zandstroombenadering. Maar we willen natuurlijk eigenlijk. Ja. Dat dat op alle plekken in het land zo kan landelijke zijn. Ja, zo. Een soort landelijke benadering. Ja, ja. En, en die term liefdevolle zorg. Die wordt zo makkelijk ja. gebruikt. Net zoals de dementievriendelijke samenleving. Ja, ja. Maar die termen worden niet geladen. Wat is liefdevolle ja, zorg? Ja, ja. En liefdevolle zorg is in onze ogen dat je mensen voortdurend het gevoel geeft... dat ze mee mogen doen. Dat ja. ze gewoon in de maatschappij blijven staan. dat ze er nog zijn. Dat ze zo. er zijn en dat ze waardevol zijn. En op het moment dat je dat maar consequent blijft doen... blijkt ook dat mensen tot veel meer toe in staat zijn... dan de meeste ja. mensen denken. Ja. Ja. Dus dat is, dat is eigenlijk bij uh, onze missie. Van, van, uh, en, en, ja, omdat we iedereen zo'n warm bad uh, benadering gunnen omdat je ziet en voelt dat het de mensen gewoon echt goed doet. Ja. Uh, ja, want het is wel redelijk druk bij jullie. Het is redelijk uh, druk. Dat is wel wat <laughs> mooi dat je dat benoemt. Want om ja. die reden gaan wij ook uitbreiden. We hebben nog een ruimte beneden. Dus ja. die gaan we nu verbouwen. Daar is ook, uh, Zorgbalans heeft daar een goedkeuring aan gegeven. We zijn druk bezig met de voorbereidingen. Uh, het buurteam Zorgbalans, van Zorgbalans. Zorgbalans drie buurteams. Het eentje zit bij ons in het pand. Nou, die hebben aangegeven. Die willen graag in het dorp zitten. Dat ze meer zichtbaar zijn in de wijk. Die gaan naar de hoge weg. Okay. Dat betekent dat wij nog meer ruimte ja, krijgen. Mooi, mooi. Dus eigenlijk... Aansluitend aan de tuin. Nou ja, hebben we die allerlei plannen. Ede, die ja. uh, naar die tuin toe toch? Ja. ja, maar daar is nog een vrij grote ruimte. Van die ene ruimte hebben we fantasieën om een mini-theatertje te maken. Oh, nee. En die andere ruimte wordt een, een flexibele, uh, prachtige groepsruimte met een biljart voor de mannen. Uh, nou, kunstzinnig, uh, een serre tuinkamer, grenzend aan de tuin. Want de tuin is eigenlijk nou ja, een soort grootste troef. Want niemand ja. weet dat aan de buitenkant nee. dat er nee, een tuin is. dat zie je niet hè? Nee, ja, dat zie je niet. Nee, absoluut. Ja. Nee, en wij, wij zijn ja. toch heel erg, dat doen we eigenlijk nu de afgelopen vijf jaar al. Oh, wat een lawaai achter ons, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> dat zijn de heren van de politiek. Ja. Er is altijd een hoop, ja, nee, nee. Een hoop, te, be een hoop te bespreken. Ja, dat ligt, ah, dat ligt niet stil. Maar wij willen heel graag het imago veranderen. Dat mensen met dementie... Het is een verschrikkelijke ziekte, maar het is zeker niet het einde van de wereld. Je zou, de, de, de zandstroombenadering zou je overal eigenlijk ja, het liefst laten wel. Toepassen. Ja, het ja. liefst wel. Omdat je ziet dat het mensen zo goed doet. En ja. met name ook voor de familie. We zien nog heel veel familieleden die eindeloos lang alleen doormodderen. En wij zeggen eigenlijk, het is niet te doen in je eentje. Je hebt gewoon ondersteuning nodig. En die clubs die zijn er. Weet ja. je, hebt, je hebt zandstroom, je hebt in Zandvoort heb je ook nog Juttershart. Juttershuis. Er zijn op allerlei problemen. Ja, is, is, uh, is dat problemen. Een, wordt meer ingeburgerd als in andere steden? Heb je daar een klein beetje? Nee, zien? nee. gelukkig zijn er, er zijn wel iets van 150 ontmoetingscentra. En er zijn Odense huizen, er zijn inloophuizen. En het is gewoon heel hard nodig. Dat je het een beetje op jullie uh, leest? Of is allemaal ja, beetje... je ziet, je ziet beetje dat beetje. iedereen het anders doet, omdat het toch de visie is hetzelfde. Maar het is ook afhankelijk van de mensen die daar werken. Ja. En het, maar het zou er veel meer over kunnen gaan in de politiek. En in mijn beleving zou het gaan naar zo'n club of dat nou een zorgboerderij is of wat anders. Het zou volgens mij net zo normaal moeten zijn. Als ja. dat je naar school gaat of ja. dat je gaat studeren. Op een bepaald ja. moment word je ouder. En ja, ja hoe fijn die minister, je die gaat, Hugo, die, die staat er, er ook voor. voor. Nee, absoluut. Ja, nee, dat absoluut. Dat absoluut. Het, nee, het is wel heel ja. fijn dat hij überhaupt de term gebruikt liefdevolle zorg. Ik ja. vind hem heel toegankelijk. Ja. Dus, dus uh, wat dat gaat denk ik wel dat er... Er gebeuren al heel veel mooie dingen in het land. Maar het kan nog veel en veel kan en, nog, en kan veel meer. Het kan veel nog meer, meer. ja. ja. Dat geldt ook voor de verpleeghuizen. Daar is nog zo verschrikkelijk ja. veel te doen. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar wij uh, hopen zeer zeker dat hij komt. Ja, dat hoop ik ook. Ja. En, dan, ja. dan, <laughs> en dan Moeten wij, dan, wij toch uh, uh, doen, dat, dan... dat ja, wij een live uitzending... Uh, ja, ja, dat, dat mooi, maar zou dat heel zand mooi zijn. Dat, dat, dat zou heel mooi zijn. Ja, dat zou heel mooi zijn. Maar dan worden we misschien ook alweer een beetje te groot. Ik hoop eigenlijk, maar goed, wie weet het niet. Je kan het heel simpel aan. Nee, wie weet, wie weet. Het zou nog wel mooi... Goed, nog even een concreet ding die je zelf mag verpakken. Jij wil oproepen hebben om uh, dit te ondersteunen voor jouw petitie naar de minister toe. Hoe doen mensen dat? Uh, hoe doen mensen dat? Ik heb me hier helemaal niet op voorbereid eigenlijk. Want ik heb helemaal niet gedacht dat ik nog een uitgebreidere oproep zou kunnen doen. Maar dat, <laughs> dat ja, gewoon een een e mag. Oproep. Nou ja, dat mag je daar. Als mensen iets willen sturen, dan kunnen ze dat aan mij doen. Uh, en mijn e-mailadres is l. Trijber, TR, Langei, r -lange Apenstaartje, en uh, als jullie dat doen voor aanstaande dinsdag, dan kan dus. het nog mee in de envelop naar de minister. Dus dit weekend nog. Dus dit weekend ja. en een kaartje in de brievenbus bij Zandstroom kan natuurlijk ook. Gericht aan de minister en dan zorg ik ervoor dat dat meegaat in die envelop. En uh, wie weet helpt dat. Ga ja. jij hem brengen of ga je hem sturen? Nee, ik ga hem sturen. Er een op? Oh, ik, ga, ik doe ontzettend veel postzegels op <laughs> dat hij ook echt daadwerkelijk <laughs> aankomt. Ja. Dat is het idee. <laughs> ja, ja. Goed. Mooi ja. initiatief, Leontien. Ja. Uh, ja. ja. uh, ja. wil je dit uh, graag uh, volgen, mocht je antwoorden ja. van de minister komen, Ja, dan laat ja. ik het ja. weten, dan kom ik het vertellen. Ja, als ja. Als en als mensen meer dingen willen weten nog ja. over omgaan met een haper en brein. Ik heb een boekje geschreven, je bent goud waard. Ja. Ik ben ook bezig met een boek voor de winkel. Nou, dat is er nog niet. Dat komt in het najaar. Maar als mensen nu zeggen ik wil er meer over weten. Kom vooral een boekje halen bij Zandstroom. Daar hebben ze nog liggen. Jullie zijn de hele week open? Vijf dagen per week van negen uh, tot vijf. In Torbekkenstraat. Torbekkenstraat. casino het casino. Het casino. Ja. Niet te missen op de deur staat. Kom je ook je, binnen. Ik vind het heel erg leuk als mensen binnenkomen. Oké. Bedankt voor het. Ja, Graag gedaan. Ik ben zeer benieuwd wat eruit komt. En we gaan het zeker volgen. Dank jullie wel. Gelijk door met de agenda. Want ik ga het allemaal weer. Een paar weer? is. Oh. Ik moet nog even meedelen dat. Heb jij nog vanaf Morgen? Ja, ja even over is het Is CFM live vanaf het circuit. En dat gaat vanaf 10 uur morgens tot vijf uur middags. Prima. De agenda. Oké, okay, nou tot. Dank je wel, gedaan, Ja, tot ziens. Ja. Succes, uh, tot en met 1 juli is nog uh, in het Zandvoort Museum en het Raadhuis... Uh, de take-over, de exclusieve domein van Mart Visser... met prachtige jurken. Je kan zelf ook Je nog uh, kopen. Ik heb er zelfs een jurk gekocht. Oh. Ja. Uh, en dat is zeer de moeite waard. Goed, nou het is niet te missen, want uh, uh, het is al te horen... Vanaf ja. vandaag tot en met dinsdag zijn het Jumbo uh, Race Dagen Driven bij Max Verstappen. Heel interessant programma. Kijk, uh, het zal druk op de worden, hè? He he? Het gaat ja. hartstikke druk worden. Uh, het is hartstikke leuk om oud-coureurs en nieuw-coureurs ja. in de Formule 1 te zien vlammen. Maar er zijn ook andere races die van belang zijn. Dus mocht je daar wat meer over willen weten, kijk op de uh, website van het circuit Zandvoort. Daar staat alles te vermelden. Uh, morgen is er, uh, of zondag, zondag. Ja, morgen is er de workshop Belemmendere Overtuigingen van Richard Buizek. Hij is een paar uh, maanden geleden bij ons geweest. Om van 2 tot 5, maar uh, het wordt in de, niet in de Hervormde Kerk gedaan, maar in de Metzgerstraat, Dr. Metzgerstraat 87. Oké, okay, dan is er morgen ook Zandvoort live. En als het mooi weer is, is het natuurlijk weer vanaf 4 uur tot 12 uur. Het wordt dus mooi weer, hebben gezellig. ze gezegd. Ja. Op het strand bij M. Mango's. Ja. 21 mei is er een live staal op het Raadhuisplein. Ja, en uh, 25 mei is er kinderdisco bij pluspunt noord. Het heeft nu pluspunt Noord en de Blauwtrem ja, zijn nu twee pluspunten en Pluspunt noord ja. is uh, zeg maar uh, is in de uh, Vlemingstraat Vlemingstraat. mei is er een rommelmarkt in het winkelcentrum Nieuw Noord, hetzelfde plein dat is, dat is nieuw hè? Ja, en uh, 27 mei die is hier geweest vorige week. Dealer, ja. uh, Amerikaanse pianist die heeft een optreden in de krocht aanvang half drie. Kom iets eerder als je een goede plek wil hebben. Je kan ja. om hem heen zitten. De andere ja. is 12,50 euro. En het wordt een heel mooi ja. concert. En ook 27 mei is het Benelux Operacies op het circuit. Zandvoort, want dat gaat maar door daar en op het circuit. 2 juni is er een bijzonder muziekfestival met zeer bekende Nederlandse zangers. Uh, ja. Misschien dat uh, Ton Aijsen volgende week nog even bij jou kan komen. Oh, okay. Om daarover te stellen. Ja. Heel bijzonderlijk is het wordt landelijk gedragen door een. Radiozender. Oh, leuk. Dan is er 3 juni een Healthy Lifestyle Beach Event. Dat is bij Beach Club Plazant, nummer 17. Daar zijn diverse workshops, yoga, fit bounce, kickboxles en lezingen over gezond gewicht. Het 9 en 10 juni is de Porsche Racing Days op het circuit van Zandvoort. En 10 juni is de zomermarkt met 300 kramen in ja, het centrum van Zandvoort. Dat gezellig weer, weer, hè? Erg druk. Ja. Um, nou ja, elke maandag ja. is de nabestaande zorg. Elke dinsdag, eerste van de maand, uh, digitaal spreekuur. En elke vrijdag is er van kwart over negen. Ja, kwart genoeg over die, te doen, hè? Um, ja. Gymnastiek. De herhaling kunt u bekijken via www.zfmzandvoort.nl. En wij gaan een beetje afsluiten, want de tijd tikt door. Jacques, Jozef, bedankt voor de regie en de muziekkeuze. Gert van Kuik en G. Jutte, bedankt voor uh, de redactie en de medepresentatie. Ja, dankjewel Ben. Geen dank. Ja, succes morgen, hè? Ja, het wordt een druk, uh, druk weekend, maar wel heel gezellig. Uh, en zeker de moeite waard om te luisteren. Er zijn interviews uh, met allerlei mensen van het circuit, Leuk. coureurs, het ja. hele weekend door. Hote Hoogland, no. bedankt voor de gastvrijheid en dat we hier weer hebben mogen zitten. Prettig weekend en tot volgende week. Goed weekend.